106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dik de met het NOS Journaal. In Europa zijn sinds het openstellen van de grenzen in 1995... 340.000 blanco paspoorten en identiteitskaarten uit overheidsgebouwen... en diplomatieke posten gestolen. NSC Handelsblad heeft de cijfers opgevraagd bij het KLPD. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het opsporingsregister... van de 25 Schengen-landen, waaronder Nederland... Voor onder andere mensensmokkelaars, terroristen en criminelen zijn de documenten goud waard. Op de Zwarte Markt kunnen de prijzen oplopen tot zo'n 11.000 euro. Inwoners van de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben het advies gekregen om vandaag thuis te blijven. Het is volgens weerkundigen levensgevaarlijk om naar buiten te gaan... in verband met de sneeuwstorm die over het oosten van de Verenigde Staten raast. Als de storm voorbij is, zal er volgens de weerkundigen ruim 75 centimeter sneeuw liggen. En het zou een nieuw record zijn. Het Internationaal Olympisch Comité en Australië hebben ruzie over een vlag. De vlag met daarop een boksende kangeroe hangt in Vancouver... bij het onderkomen van de Australische sporters. De IOC eist dat de vlag wordt weggehaald... omdat de kangeroe met bokshandschoenen een beschermd handelsmerk is. De Australische vicepremier noemt de eis belachelijk en schandalig. Sinds 1983 wordt de kangeroevlag door Australische sporters gebruikt... omdat het dier onder meer symbool zou staan... voor het doorzettingsvermogen en de vechtlust van het land... De Australiërs halen de vlag pas weg als het IOC met een officieel verzoek komt. In grote delen van Mexico heeft het noodweer van de afgelopen dagen aan zeker 28 mensen leven gekost. Vooral de westelijke staat Michoacán is zwaar getroffen. In sommige gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. Ook in mexico stad zijn zware regenbuien. Rivieren in de hoofdstad zijn buiten hun oevers getreden, waardoor delen van de miljoenenstad stads onder water staan. Het wie hier in Nederland, het is mistig en soms valt er wat motregen of mot sneeuw. In het zuiden breekt heel af en toe de zon door. Het wordt 2 graden in Groningen en een graad of 6 in het zuiden. Morgen af en toe zon en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, gezelligheid kent geen tijd. En al zo zit je dus nog even in de jaren uh, terug. Uh, nog even uh, te, te, ja, min of meer uh, te kijken van wat, wat uh, we allemaal gehad hebben. Wat wel leuk is, is dat er een oude presentator van dienst is. Maar die mag zo direct nog eventjes uh, gas gaan geven. Dat is de heer Joustra. Uh, maar ja... Er is ook een moment geweest dat het na 11 is geweest. En dan houdt Zandvoort zijn adem in. Want dan is er de kolom van Tom Hendricks. Ja, dit is een kolom uit 2002. Maar volgens mij is hij nog actueel. om hij laat zien hoe traag sommige zaken kunnen gaan: klaagzang. Een schoolvoorbeeld van onzorgvuldigheid en miscommunicatie. Zo kan op zijn vriendelijks het gefreubel rond de huisvesting van de Marieschool worden getypeerd. Al in 1997, toen de Raad het principebesluit voor de bouw van twee clusterscholen nam... wist men dat er klaslokalen overbodig zouden worden. Vijf jaren ging het besluiteloos voorbij. En nu wil wethouder Han van Leeuwen ineens in razend tempo de Mariënschool naar een noodschool verbannen, Omdat hij met een lege noodschool in Nieuw-Noord in zijn maag blijkt, blijkt te zitten. Voor de leerlingen en hun ouders kwam deze Mariënboodschap als een donderslag bij heldere hemel. In twee brieven aan de ouders legde de schooldirectie nog wel het hoe en waarom uit. Dat klinkt heel open, zeer open en communicatief... Waren het niet dat die briefjes gewoon aan de kinderen werden meegegeven. Een postzegel kon er niet af. Terwijl er iedereen weet hoe onzorgvuldig kinderen met briefjes omspringen. Het nieuwsbulletin werd daardoor gebaggetaliseerd tot een kleine boodschap, terwijl het over zo'n sfeerbepaalde kwestie als huisvesting gaat. Je kon dan ook op je vingers natellen dat er onder de ouders grote onrust en opstandigheid zou ontstaan. ...en de afgedwongen informatiebijeenkomst in gebouw De Krocht, ...werd deze week dan ook druk bezocht... ...zelfs door verontruste grootouders. Schooldirecteur Linda Meijer en wethouder Han van Leeuwen... ...betoogden dat dit echt een win-win situatie voor iedereen was. Dankzij een cursus creatief cijferen... ...zou het plan de gemeente bovendien bijna 900.000 euro besparen. Omdat de gemeente bij de bouw van de golf door een open begroting financieel bijna was, is verzopen, zou dat welkom zijn. Maar het plan bood de ouders te veel onzekerheden. De Centrum Clusterschool, waarin de Marie school gevestigd zal worden, maakt deel uit van het inmiddels geruchtmakende Louis Davies carré, waar vele projectontwikkelaars op azen. En dat maakt het tijdspad voor de bouw van de nieuwe school onzeker. Ondanks alle beloften van de wethouder, dat bij dreigende vertragingen de schoolbouw uit het plan wordt gelicht. In 2006 zou de nieuwe school klaar kunnen zijn, aldus Han van Leeuwen. Dus zou de oude Beatrixschool school geplaatst worden op het basketbalveld naast de RK Kerk, slechts drie jaar als tijdelijk onderkomen voor de Mariërscholieren hoeven te dienen. De ouders zijn echter bang voor een veel langer verblijf in noodlokalen waarover de vorige gebruikers bovendien veel klachten hadden. Dat zou ten koste kunnen gaan van de populatie, en daarmee de kwaliteit van de Mariënschool. Zij vroegen op de infoavond dan ook volkomen terecht om veel meer bedenktijd. Directie en schoolteam zijn door de wethouder tot de verhuizing overgehaald. Het is ook beter voor de teamgeest als iedereen in één gebouw zit, al dus directeur Linda Meijer. De school beschikt bijvoorbeeld maar over één kopieerapparaat. En het is toch vervelend om door de regen heen en weer te moeten lopen om een kopietje te maken. Dat vind ik dan net zo'n smoes als de brug was open. Wat kost nou tegenwoordig nog een kopieerapparaat? En bovendien kan de teamgeest alleen maar verbeteren als de onderwijskrachten wat klusjes voor elkaar doen. De wethouder voelt er weinig voor om veel te repareren aan een mariënschool die toch over enkele jaren wordt gesloopt. Maar ja, eigen school, dikke bult. Jarenlang slecht onderhoud leidt tenslotte tot kostbaar achterstallig onderhoud. Onderhoud plegen is echter niet het sterkste punt van deze gemeente. Bij Forst bijvoorbeeld wordt er schaars gestrooid, zelfs op Sinterklaasavond. Wethouder Hannibal wil met zijn mariënplan als een kudde olifanten doordenderen. Maar het ziet eruit dat hij in de komende raadsvergadering zijn eerste politieke deuk oploopt. De commissie raadszaken wil in elk geval meer tijd voor het Maria-besluit en het verhuisvoorstel uit het huisvestingsplan 2003 halen. Er is dus nog hoop en actietijd voor de verontruste opvoeders. Afgelopen zomer zag ik nog jonge ouders met een blij gezicht naar de Maria-school kijken. En ik hoorde zelfs een gelukzalig zingen. Maria, I just found a school named Maria. Als dat maar geen klaagzang wordt. De Maria-school is nog steeds niet verrezen. Dames en heren, ik ben Pieter Jouwstra en ik ben blij dat ik op deze zaterdagmorgen eh, even met u kan praten, luisteraars. Want er zit een team om me heen van presentatoren, technici en redactie. En het is toch bijzonder dat we met zo'n grote groep bij elkaar zitten, die al zoveel jaren lang dit programma Goedemorgen Zandvoort presenteren. Voordat ik eh, met de presentatoren ga praten, wil ik allereerst even met Nel, Nel Kerkman praten. Nel Hoeveel jaar doe jij al de redactie van Goedemorgen Goedemorgenzondvoort? Nou, je overvalt me wel hoor, want dat was niet de bedoeling. Dat ik uh, <laughs> Ik denk, uh, ja, dat... 12 denk ik. En even voor 13. de luisteraars hoe zo'n programma gaat. Want wij weten dat het presentaturen we krijgen op donderdagavond van jou een, een A4'tje. Van aanstaande zaterdag. Uh, kan je die en die mensen verwachten. Dit en dit zijn de achtergronden. Dat zoek je allemaal uit. En eventueel nog een paar vragen erbij. Uh, het is een enorm werk wat jij doet. Al jaren al lang. Je doet het samen met Yvonne Roosendaal. Ja. En uh, je gaat er toch wel mee door hoop ik met e dit werk. Ja totdat ik zeg van, ik heb het wel genoeg gehad. Hoe kom je aan al die onderwerpen, Nel? Uh, gewoon lezen, kranten lezen, goed zoeken. Dus per week zes gasten moet je hebben. Telefoonnummers uitzoeken, Telefoonnummers, benaderen en dergelijke. mailen, nou ja, noem maar op. Goed. Ja? Uh, enorm bedankt, Nel, voor al je werk wat je doet. Okay. Uh, en een man die zich daar dan uitstekend op voorbereidt, u heeft hem net gehoord, is Tom Hendricks. Uh, uh, als ik uh, Tom Hendricks naast me zit, dan... Zie ik altijd dat hij de dag daarvoor, dat is dan de vrijdag, want donderdag krijg je de stukken binnen. En op vrijdag ga jij googlen, dan ga je achter internet zitten. En dan ga je alles uitzoeken van de mensen die je op zaterdag het interviewen. Hoeveel uur ben je daarmee bezig? Hangt een beetje van het onderwerp af, maar gemiddeld zo'n twee uur. Twee uur ben je bezig om dit programma te kunnen presenteren. Ja. En dat elke keer weer. Mm -hmm. uh, maar met plezier. Dat weet je ik. Je steekt nooit wat op. Gaat uh, uh, ook, maar, maar, ook Jaap, ook. Maar, maar, maar Tom, uh, even wat anders. Want jij bent ook presentator van muziekprogramma's. Waar gaat nu je voorkeur naar nou uit? Uh, het presenteren van Goedemorgen Zandvoort of van muziekprogramma's? Of vind je het alle twee fantastisch? Mijn voorkeur gaat uit naar het maken van radioprogramma's. Ik uh, ben ooit uh, in mijn jeugd begonnen bij de jeugdomroep van Avro Daar heb ik twee jaar uh, ...meegedaan. En dat heeft me ook een jaar school gekost. Want daar had je dan gewoon geen tijd meer voor. Dus het maken van radioprogramma's... ...dat, is, uh, dat vind ik fantastisch. Uh, ik vind dat radio ook veel leuker is dan televisie. Omdat radio de verbeelding van mensen in werking zet. TV schoot tot alles voor. En je ziet ook al die koppen langskomen. En uh, radio, daar dat kan je bijna denken... ...goh, hoe zou die er eigenlijk uitzien... En als je hem dan tegenkomt, dan denk ik, je, jezus, wat... Dat, dat, dat past niet bij elkaar, die stem. Hè? En dat gezicht, maar... goede kop voor de radio. Ja. Dus radio is lekker, gewoon kapotte televisie. Je gaat er wel mee door, Tom. Jawel, voorlopig wel. Uitstekend. Uh, ik kom bij de programma... De programma-leider, de van, lekker. De programmaleider van... De programmalider De van de En gelijk gaat de kookwekker rinkelen. Nee, nee, nee, Sjaak... Sjaak, jij, jij bent de, de, eigenlijk de verantwoordelijke dat de radio goed hier in Zandvoort uh, wordt gedraaid. 24 uur lang. Ja. Um, wat zijn jouw toekomstplannen met M de radio? Nou, mijn toekomstplannen met de radio... die. Uh, die zijn eigenlijk heel erg duidelijk. Uh, CFM is een lokale radio. Dat houdt in dat we voor alle uh, lagen in de bevolking programma's moeten maken. En uh, ook overdag eigenlijk programma's moeten hebben. En daar zijn we op dit moment heel erg druk mee bezig. Hoe zie je de toekomst in het komend jaar? Het komend jaar, nou, het komend jaar is natuurlijk een heel fijn jaar omdat we gemeenteraadsverkiezingen hebben. Dat is altijd uh, heel erg gezellig en heel leuk. Uh, en een, uh, een verdere invulling van, uh, van programma's. Uh, we hebben natuurlijk wat, uh, wat problemen gehad met de vrijdagavond. Die zijn, als het goed is, nu uh, helemaal voorbij. Uh, dat houdt in dat we vrijdag al om uh, drie uur beginnen met live uitzendingen en doorgaan tot een uur of elf. En dat vind, ik, uh, dat vind ik heel plezier. Wat vind je van het team wat om je heen staat die de programma's ook presenteren? Nou ja, dat is fantastisch. En dan hebben we het nog ineens gehad over de technici. Uh, de hele ploeg is fantastisch. De hele ploeg is zeer gemotiveerd. En uh, ik dacht dat dat alleen maar bij, uh, bij CFM het geval is. Maar gelukkig heb ik gemerkt afgelopen zaterdag dat het eigenlijk bij alle lokale radio's. Ja, nee, toen was ik op een uh, cursus van de Olon. En daar heb ik een, aantal, een groot aantal andere lokale radiostations. Uh, Gehoord en gezien en gesproken. En, uh, het zijn allemaal mensen die bevlogen zijn met, met één ding. En dat is radio maken. Die hebben vergelijk kunnen maken. We hebben ver, goed? Wij doen het uitstekend. Wij ben. doen het echt uitstekend. We praten over 70 vrijwilligers die aan CFM uh, ja. meewerken. Ja. Dat is een enorm aantal. Dat is een, uh, dat is een leger. Ja. Ja. En allemaal enthousiast. Hè? En allemaal enthousiast. Er zijn ja. natuurlijk wel eens problemen. Maar met, met gewoon goed praten kom je daaruit. En uh, kan het alleen maar beter gaan. Ik... Hoor die wekker gaan. Je zou toch eigenlijk. Maar zeggen... ik, wil, ik wil even één ding zeggen. Uh, we, we vieren ons uh, 20-jarig bestaan. Maar er is natuurlijk in die 20 jaar een, uh, een hele vervelende uh, gebeurtenis geweest. En dat is het plotselinge overlijden geweest van uh, Elisabeth Borchardt. En ik wil daar toch even bij stilstaan. Ja. Een hele prettige. En uh, vriendelijke uh, meid die ook zeer begaan was met het maken van radio. Ja. Die uh, zomaar van de ene op de andere dag uh, aan ons ontvallen is. En ik herinner me nog levendig de zaterdag daarna. Dat Tom hier binnenkwam met een stuk wat hij geschreven heeft. Wat ik heb moeten lezen voor de radio. En wat ons allebei gewoon heel erg veel moeite heeft gekost. We denken het nog steeds met eerbied ja. en Elisabeth. Ja, absoluut. Uh, trouwens, dat doen we ook aan uh, Elise Robijn, presentator, en Kees Stam, Benno Veugen, die nog steeds actief is voor de radio. En natuurlijk Rien Kouvreur, die in het hoge noorden zit, die hier helaas vanmorgen niet kan zijn. Ik kom, uh, dankjewel uh, Jacques, ik kom bij Robert Wijk. Robert, uh, je bent geen zandvoerter. Nee, nee, nee, nee. En wel oud-presentator. Ja, ja. Hoe kan dat? Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen grapje. Ik had een, uh, een vriendje in uh, Amsterdam en wij deden samen allerlei computerzaken. Dat heette uh, destijds board systemen. En uh, we deden ook aan schaken en, en, en uh, deze man die, uh, die was heel creatief. En we hadden elkaar aan de lijn en die zei midden in de winter zei hij een keer van ik moet morgen naar Zandvoort. Ik zei wat moet jij in godsnaam als Amsterdammer zwinters in Zandvoort. He? Ik kende Zandvoort nog niet, ik woon in Zaandam. Uh, hij zei, ik ga daar een radioprogramma maken. Uh, Zeker Peter van Nijen, misschien zijn er mensen die zijn naam nog kennen. Ja. En uh, als nieuwsgierig jongetje zijn, dan wilde ik daar graag bij zijn. Dus ik heb een aantal keren, mocht ik met hem mee met de radiouitzending maken. En uh, na de vierde keer zei hij uh, van, uh, nou, je kan het eigenlijk zelf wel. Ik kom morgen niet, doe het maar. En zo ben ik eigenlijk door hem in het radiomaken gedonderd, letterlijk. En uh, destijds uh, uh, was Rob Harms de laatste... Uh, zeg maar overgebleven bestuurslaag van ZFM. En samen met Peter en Rob hebben we toen het bestuur opnieuw opgetuigd. En uh, zijn we zeg maar, uh, met die ZOO bezig geweest. En hebben we echt, uh, ja, de, de doorstart bijna gemaakt vanuit de eerste uh, tijd van, van de jonge enthousiastelingen naar uh, een beetje wat het nu is, denk ik. En als je dan nu naar de huidige situatie kijkt, zijn er 70 vrijwilligers. Een uh, machine die geolied is en die draait. Ben je dan een gelukkig man? Ja, ik, ik denk dat je mag stellen wat, wat ik toen hoopte te bereiken dat die ploeg jonge mensen en jonge honden, dat het een beetje iets zou worden wat ingebed zou raken in Zandvoort. Nou ja. Het zijn allemaal jonge honden hoor. Ja, I rest my case. Ik herinner me nog onze eerste interview en mede namens de commissaris van de koningin van Kemenade. Precies. En ik denk, leuk om je nu hier als voorzitter te zien. Ik vind dat echt geweldig. Ik denk dat je een prachtige inbedding hebt. Een oud hoofdredacteur en hele vele mensen. Ja, ik denk dat het fantastisch is. Ik leer nog steeds weer elke dag ik kom, uh, dank, dankjewel. Ik kom bij uh, Ben Zonneveld, uh, toch een vertegenwoordiger uh, voor vele evenementen in Zandvoort. Je komt Ben overal tegen, uh, kandidaat uh, Zandvoerder van een jaar. En, nou, wie, wie kent Ben niet? Uh, <lacht> Nachtburgermeester. Uh, ben, wat vind je nou zo leuk om te presenteren? En wat vind je nou niet leuk om te presenteren? Nou, Je gooit hem er zelf al uit en je weet dat ik het niet leuk vind om politiek te presenteren. Politiek is een spelletje Jammer, waar is ik... Dat. Ja, Sjaak uh, zegt ook wel, het gaat weer aankomen, de, de, de politieke partijen en de verkiezingen. Dat is voor mij eigenlijk een crime, want dan moet ik naar mensen gaan luisteren die allerlei dingen beloven. En dan hoop ik maar dat ze het waar maken. En dus, ik, het is mijn spel niet. Wat ik leuk vind, uh, zijn mensen die hier, hier binnen waaien en allerlei activiteiten in Zandvoort uh, doen... En daar wat over vertellen. De zorgsector komt hier langs. Evenementen komen hier langs. En dat zijn dingen die ik leuk vind. Gewoon alledaagse dingen. Wat zijn nou momenten er geweest dat je dacht van dit vind ik niet leuk? Uh, uh, een politieke mensen die ruzie gaan zitten maken hier. Uh, en, en, en, en, uh, dat ja, er zijn mensen die dat vinden het leuk. Maar ik vind het niks. leuk. <laughs> Ja, dat hoort erbij. Dat ben ik wel met je eens. Het is wel actueel nieuws, hè? Nou ja, het is zeker actueel nieuws. En er zijn in de groep die hier om mij heen zitten, en die ken je ook, die kunnen dat veel beter handelen als ik. Dus meestal ga ik er een klein beetje achteruit zitten. Luister wel naar wat er gezegd wordt. En kom dan terug met een vraag. Ik blijf wel betrokken erbij. Maar het liefst doe ik gewoon alledaagse dingen. Oké, hou hem vast. Ik kom bij je... Binnen de wekker, hè? Ik kom bij je... Ik houd het al in de gaten. Jaap Koper. Uh, wie kent Jaap Koper niet, dames en heren luisteraars? Jaap Koper heeft uh, diverse programma's. We kennen hem van circuit, we kennen hem overal van. Een man die altijd opgewekt is, altijd vrolijk is. En altijd uh, zeer direct is met zijn vragen stellen. Jaap, is het zo? Wat is jouw passie, <laughs> de wat is jouw passie voor de lokale omroep? Je, alle muzieknummers ken je. Je hebt net weer een prijs gewonnen met je team. Ja, nou ja, dat is dan wel een vaag verhaal. Zaterdagavond geloof ik, ik ergens. Ja, precies. <laughs> Jaap. Ja, brief, ja. Brief ja, nou en? Is, is dat zo erg? Ja, ja wat, wat is jouw passie voor de zonverzonbroep? Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal als wat Tom ook zegt. Uh, het is in ieder geval de verbeelding wat je erbij hebt. Maar ook, uh, het is het meest directe wat je kan doen. Als er een bijvoorbeeld een gebeurtenis is, uh, ja, wat we vorig jaar uh, met die gaslek... Uh, bij het, uh, het uh, gemeentesantwoord. We hadden bij wijze van spreken zo de zin erop uh, gekund met, uh, met uh, het een en ander... om gewoon radio te maken. Dat heb je wel voorgesteld. Ja. <laughs> maar goed, dat had, dat had jij gedaan, Jacques. Ja, dat weet ik. Weggen, maar goed, ja. maar dat zijn allemaal van dat soort dingen waarvan ik denk... nou, dat, dat, daar is de radio een voorsprong uh, op, op de rest uh, van alles en nog wat. Je bent gelijk meteen, kan je gewoon hup, het nieuws pakken als het er, uh, als het er ook is. Dus dat is denk ik ook het meest boeiende aan het medium radio. Hoe zie je de toekomst ja, voor ZFM? Ja, dan kijk ik ook even met een scheef oog naar mijn buurman uh, Rob Wij, Want die heeft me dat ook nog eens een keer uh, verteld. Uh, het wordt steeds belangrijker, ook lokale radio. Uh, je, uh, ook wat betreft de, de livestream wordt daarbij belangrijk. Dat zei even, toen. Dat even zei in die... Nederlands. Wat ja, een livestream dat? is, is uh, bijvoorbeeld als je met je pc zit. Hè, dus ergens uh, aan de andere kant van de wereld. Dan kan je gewoon je uitzending volgen. Jij als zandvoorter kan dan ergens in Australië bij wijze van spreken zitten. En je kan precies hier volgen, bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld wethouder Tatus een beetje ruzie loopt te schoppen. met. nou, noem maar wat. Ik kan, het kan zomaar gebeuren. Dus ja. Uh, is dat, dat nou, Lang. <laughs> Maar jij hebt het mij ooit uh, verteld, uh, Rob. Uh, dat, uh, dat verhaal. En ja, ik denk dat dat het meeste, het meeste verhaal. Uh, meeste, uh, ja, dat, dat is denk ik het belangrijkste daarvan. Okay. Dankjewel. Ik kom bij een, een oud-gediende, want die is uh, eigenlijk voor mijn gevoel vanaf het begin betrokken. Hans Sandbergen. Hans Sandbergen, presentator van ZFM. Uh, maar ook zeer nadrukkelijk betrokken bij Jazzprogramma's. Hans, wat is nou jouw betrokkenheid en jouw gevoel bij ZFM? Kijk eens even terug naar die 20 jaar dat we hier met die radio bezig zijn. Nou Pieter, het is geen twintig uh, jaar. Het is een jaar of veertien. Uh, nou ja, dat is nog lang kon. genoeg. Ja, uh, <laughs> het is natuurlijk... Heel ja, lang. Mijn betrokkenheid. Ik vind het gewoon uh, leuk om iets... Ik ben een type die graag dingen doet dus die hij leuk vindt. En radio maken vind ik gewoon leuk. En wat het, dan ook, uh, wat het dan ook voor een programma is. Het maakt mij niet uit of het nou politiek is uh, cultureel. Een oudere programma wat ik uh, ooit samen met uh, Tom een paar jaar gedaan heb. Met hele leuke, hele leuke uh, items die we dan uh, verzonnen. En uh, ja, het Jazz yes Team natuurlijk. Het oudste programma uh, van CFM Jazz. Yes, waar uh, Tom en ik al, al jaren, ook een jaar of veertien, nou misschien Tom. 13,5 en een half uh, dit doen. En nog? Ik dacht 15 maar goed. Jongens, het uh, gegogeld met cijfers, dat laten we even bij. Maar Hans, het is uh, nog steeds, je bent betrokken bij de ZFM in... Ja. In alle mogelijke manieren, ja. en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Ga er alsjeblieft mee door. Ik wil nog één ding zeggen: nou, het leuke is ook, is dus dat, en dat vertelde Tom ook al, dat je als je je voorbereidt, dus dat je ontzettend veel dingen, of het nou cultureel gebied is of politiek uh, uh, gebied is, dat je insider wordt van wat er gebeurt. En dat is het nieuwsgierige misschien ook in me. En uh, ja, dat is leuk. En je moet natuurlijk altijd vooral kritisch zijn. Hè? Misschien is, is dit meteen belangrijk. een opwerking voor al die vrijwilligers die nog buiten staan. Die we goed kunnen gebruiken bij onze omroep. Ik denk het wel. Want er zijn wat dat betreft, Sjaak, kijk even bij jou nog altijd, programma's waar we vrijwilligers bij kunnen gebruiken. Ja, er zijn, we zijn naarstig op zoek naar, naar sportverslaggevers die redactioneel uh, kunnen werken en ook een uh, programma willen presenteren. Perfect. Want, uh, dat is de grote lacune op dit moment. Ja, precies. Nou, daar gaan we hard aan werken. Dank u. Uh, Ten slotte kom ik bij iemand en uh, ja, dat is, dat is mijn eigen ervaring. Toen ik ooit een keer werd geïnterviewd hier voor ZFM, toen uh, zat er een dame tegenover me. De dame heeft speciaal als laatste bewaard. Uh, uh, Lenna, van der Haak. En die zat hier achter de tafel en ik dacht, oh, oh, oh, oh En <laughs> Eh, eh, that, ik ben je nou, dat eh, <laughs> moet wel lukken, want ik ben wel wat gewend. Maar deze dame is zo verschrikkelijk scherp in haar vragen stellen. Eh, echt dat je zit met transpiratie in je handen van welke kant gaat ze op en wat wil ze. een van de scherpste journalisten die we ooit hebben gehad voor Goedemorgen Zandvoort is eh, Lennar van Haak. Lennar, waarom presenteer je dat programma niet meer, Goedemorgen Zandvoort? <laughs> Heb ik daar drie minuten de tijd voor? Ja. Poeh. Uh, nou, ik... Ten eerste heel erg dank je wel voor het compliment. Echt uh, heel erg leuk om te horen. Maar waarom ik ermee ben gestopt is eigenlijk uh, tijdgebrek. Dat, dat is het gewoon het voornaamste. Want het is heel erg leuk om te doen. Vooral met uh, collega Tom. We hadden uh, ja, toch wel, uh, ook wel de grootste lol. Uh, ook als de microfoons uit waren. Maar dat mocht natuurlijk niemand horen. Uh, dat, uh, ja, wij vormden een goed team. Wat voor aansporing zou je willen geven aan die mensen die nu luisteren om vrijwilliger te worden bij de CFM? Uh, nou, het moet, zit een beetje in je bloed. Hè? Als je houdt van actie, uh, spanning, uh, dat dingen niet altijd lopen zoals je eigenlijk wil en hoopt. En eigenlijk dat het ook zo moet lopen. Uh, dat je daartegen kunt. Dat je met mensen om kunt gaan. Uh, dat je alles als een uitdaging ziet. Maar vooral ook dat je er lol in hebt. Dan zou ik zeggen, kom even langs. Want uh, dat zijn eigenlijk de ingrediënten die je nodig hebt om, uh, ja, om in een heel leuk team te zitten en om uh, naar buiten te brengen hoe leuk radio maken is. Ik kijk even, uh, dankjewel Lena, voor uh, zo rond me heen de groep van presentatoren. Wat is nu het gekste geweest wat jullie ooit hebben meegemaakt? Tom Hendricks. Wij waren op een vrijdagmorgen in de studio om het, programma, het oude programma ZFM Plus te maken. En op een bepaald ogenblik was er een gigantische storing. Eh, blijkbaar stond overal spanning op. Het bromde overal, overal en het bromde vooral als een van de presentatoren, Peter Huiskens, ergens in de buurt kwam. We hebben nooit kunnen uitvinden wat het is geweest, maar we hebben toen maar gewoon de zender uitgezet. Oké. Okay. Uh, ben, wat is jouw gekste moment geweest dat je ooit bij Goedemorgen Zomfurt hebt meegemaakt? Hier aankomen en als een speer naar de, naar de Gassersplein moeten gaan. Ja, dat kan gebeuren. Heb ik ook wel eens meegemaakt. Uh, Jaap, wat is jouw gekste moment geweest? Nou, ik weet het even niet. Oké. Okay. Sjaak? Uh, een, uh, een iets waar ik verder niet op terug wil komen, maar een uh, zeer uh, ontaarde discussie met uh, wethouder Tatus. Ja, nou. Ik kom bij Robert. Uh, Pieter, geen gekste moment eigenlijk, alleen maar leuke momenten. En vooral het uh, introduceren destijds van Elisabeth uh, in haar rol als presentatrice. Dat herinner ik me nog uh, heel sterk. Ja. Lena? Uh, nou, uh, de leukste momenten zijn we nagebleven. Vooral uh, de evenementen buiten. Het uh, Europees kampioenschap zeilen. Of nee, wat was het? Scooter? Uh, Jetskiën. Uh, jet dat was live. Er waren echt uh, 30 mensen op de been. Organisatorisch was het, erg, uh, was het echt heel erg... Uh, moeilijk, maar wel heel erg gaaf om te doen. En verder, de, ja, KLM open. En de A1-GP, uh, ik, ik was toen programmaleider. En dat alles op zijn rolletjes enigszins verliep. Oké, okay, Hans, <laughs> Vond ik gaaf. Sandbergen. Uh, een van de gekste interviews die ik ooit heb uh, gehad was met uh, G. Loogman. En dat ging over Sinterklaas. Wat die man allemaal over Sinterklaas verzon en waar het van, vandaan kwam, dat was ongelooflijk. Ik was helemaal perplex van dit soort onzin, maar leuke onzin, wat deze man kon vertellen. Wel, dat was hè? een van de gekste interviews die een, ik ooit heb gemaakt. Een unieke man. Jaap verkopen. jij weet het. Ja, ik weet het weer. Uh, dat was het moment dat uh, na de DTCC een persconferentie was in het, uh, in het perscentrum bij, uh, bij het circuit. Toen zat de heer Buwal daar nog. Die nam het woord. En uh, op een gegeven moment zat er iemand van Radio West. En die werd op dat moment net in uitzendingen ingehaald. Het was muistil, Want de heer Verschuur gaf behoorlijk wat gas. En uh, in de richting over de organisatie. Waarop Buwal daar zich half omdraaide. En zegt. We zijn met een persconferentie bezig. En de man daalde echt helemaal zo onder de tafel. Dus dat was het meest uh, gekke radiomoment. Wat ik ooit heb uh, meegemaakt. Oké. Okay, zal ik mijn ervaring nog even vertellen? Dat is mij zeker. <lacht> Dat er een mevrouw kwam van de partij van de dieren. En die het zielig vond dat wij die babygranaatjes. Eh, in een pan kokend water gooiden. Want zo'n manier werden ze nooit van die grote gambas. Ze, dat, die dacht dat de granaatjes in onze zee. dus eh, mini gambaatjes waren. En ze vond het zielig dat we die beestjes zo in kokend water gooiden. We moesten ze eigenlijk eerst doodknuppelen. Ja. Mij en mij ben je in de warme zeehondjes hoor. Nee. Ze had het nadrukkelijk over granalen en, en uh, ik was verbijsterd. Ik schoof heel langzaam onder tafel ik heb er vriendelijk aan zitten kijken van heb ik nu met een grap te maken? Ze was bloedserieus. Nou, de, ook dat komt voor. Ja, Ben? Dan, dan heb ik ook nog wel even serieus, want je zit wel met allerlei papiertjes om je heen uh, hier uh, te doen. Maar sinds kort ben jij je voorzitter. Hoe is dat? Ja, dat uh, dat het, jongens, jongens, dit is zo. Ja, aan de ene kant vind ik het jammer. Want ik mis die zaterdagmorgen. Dat je hier lekker met elkaar bezig kon zijn. Ik vind het wel leuk om de politieke gezagdragers te interviewen. Want dat ik, is mij niet ontgaan. Ik, ik, <coughs> Kijk, je begint ermee om al die programma's uit je hoofd te leren. En dan kan je daar makkelijk op terugkomen op het moment dat je iemand van de politiek tegenover... Ze lijken toch allemaal op elkaar? Nee, nee, nee de, er, zitten verschillen, er zitten verschillen in. Dus op dat moment zit je als een vis in het water om deze mensen te interviewen. Dat mis ik de zaterdagmorgen. Aan de andere kant, ik ben... Ik ben uh, Opgevoed met besturen en ik vind het fantastisch om met een groep van 70 vrijwilligers te kunnen werken. En die allemaal gemotiveerd zijn en die allemaal bezig zijn. En niet een uurtje in de week, nee, continu bezig zijn. En dat gebeurt achter de schermen, mensen aan de computer. Die zorgen dat alles vloeiend verloopt, dat de machines allemaal werken. En vraag me niet hoe al die leidingen en stekkertjes en dergelijke in elkaar zitten. Maar het functioneert steeds beter, en, uh... nog beter. Hoe zie jij de toekomst? zo'n en, en als ik dan naar de toekomst kijk, dan uh, zie ik dat wij ook bewegende beelding hier gaan uitzenden. En misschien nog wel dit jaar. En dat we nog professioneler worden als vrijwilligersorganisatie. En uh, dat we uit, uitstekend de toekomst in gaan. Goed. Uh, lieve mensen, de tijd, de tijd is om. We gaan weer luisteren naar een plaatje. En daarna nemen Tom Hendricks en Lenna. Van de Haak het over voor het laatste onderdeel: een gesprek met de loco-burgemeester Wilfred Tatus. Het laatste deel van deze jubel, uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel wethouder Wilfred Tatis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, burgemeester Niek Meijer is met vakantie. Media zit in zijn portefeuille, maar u bent de loco, de waarnemer van de heer Meijer. Ja, u mag ons feliciteren. Nou, ik hoorde inderdaad bij de aankondiging van dit programma om tien uur dat ik uitgenodigd was om uh, de club te komen feliciteren. Nou ja, bij deze... <lacht> nou, wat leuk dat u en... bent gekomen. Zo ja, spontaan. Zo ja, ja, spontaan. Ja, ja. Nou ja, bij deze van harte gefeliciteerd. En uh, twintig jaar is natuurlijk niet niks. En uh, zeker wanneer het een club van vrijwilligers betreft, dan is het iets wat je... Dan is het iets wat je zwaar in ere moet houden. Ja, het klinkt erg, erg zacht inderdaad. Het is wat je in ere moet houden en dat doen we dan graag natuurlijk. Dus nogmaals van harte. Hoe blij bent u als Zandvoorter met CFM? Uh, nou, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik luister er niet veel naar. Oh, Mooi is dat. Ja, ja. Ja, uh, dat tijdgebrek? Uh, tijdgebrek, dat is een van de belangrijkste redenen. In het verleden luisterde ik inderdaad veel vaker. En zondagochtend vond ik altijd een prettig moment om mee op te staan. En dat was, dat was eigenlijk... Dat... Hiermee kun je de hele dag luisteren met zo'n handen radiootje en oortje in je oor. Ja, maar, ja, maar ik, doe wel, die... ik doe al vaak drie dingen tegelijk. En dan dit er nog een keer bij. Dan denken ze dat hij van de beveiliging is wordt... met zo'n oortje. Is niet handig. Nee, ik, ik, ik heb hier wel mee te maken gehad uh, functioneel toen ik uh, Rob van der Heijden verving. Zo ongeveer uh, anderhalf jaar is dat met elkaar geweest uh, met tussenpozen. En uh, toen hebben we een, een, een behoorlijke uh, elektriciteitsstoring gehad. En niemand wist in Zandvoort waar die aan toe was. En toen heb ik gekeken of er mogelijkheden waren om inderdaad de lokale radio in te schakelen om de burgers te waarschuwen. En uh, dat is toch niet opgenomen in het veiligheidssysteem, nog steeds niet heb ik begrepen. Nee, het is nog steeds het RTV West, is, uh, Precies, ja. En uh, ik denk toch of, uh, dat er, RTV Noord-Holland en sorry. RTV Noord-Holland. En ik denk de de de veiligheidsregio die heeft dat bepaald. En ik denk dat het gewoon toch belangrijk is om bij dat soort zaken de lokale radio uh, meteen te betrekken. Maar dat is iets waar we aan kunnen werken. Ja, want en dat hoeverre... zou ook een extra reden zijn bijvoorbeeld om de, de, de kwaliteit van de radio te faciliteren. Dus een reden om subsidie te geven dat dat een functie heeft in het veiligheidssysteem van Zandvoort. Want hoe belangrijk is een lokale omroep dan voor een dorp als Zandvoort? Nou, ik denk heel belangrijk, want het, het, het meest irritante eh, is dat je niet weet wat er is als er een storing is of een calamiteit. Kijk, als er iets in Zandvoort-Noord gebeurt, dan weet je in Zandvoort-Zuid echt niet wat er in Zandvoort-Noord gebeurt. Maar het kan wel zijn dat alle stroom is uitgevallen of, of wat dan ook van die naart. Dus ik vind dat heel belangrijk. Het probleem is alleen natuurlijk als er stroom uitvalt, dat ook CRM er niet meer is. Want die werkt ook op met met elektra. dat zou een reden dat kunnen zijn. Dat zou dus zijn. een reden kunnen ja, zijn, Precies, ja. ja. Het uh, gemeentehuis heeft... Kunnen we sinds... er vast een eentje bestellen? <laughs> nou, uh, het kost een schep geld. Het gemeentehuis <laughs> heeft er onlangs één gekregen, omdat uh, de, de, de apparatuur die moet daar blijven werken. Dat is wettelijk voorgeschreven. En uh, dat kostte, uh, ik meen, 80.000 euro. Dus uh, ik heb geen blanco check bij me. We zullen het aan het bestuur doorgeven dat ze dit uh, in hun beleidsplan opnemen. En uh, mogelijk dat daar binnenkort overleg over zal kunnen plaatsvinden. Nou ja, ik vind het, ik vind het belangrijk. Maar het is nogmaals mijn portefeuille niet. Nee, dat is Op dit waar. moment. Heeft u als persoon ook nog een soort van binding met de omroep? Omdat u zegt, ik krijg waarde aan de lokale radio. Nou, ik, dus... uh, ik reed uh, met de auto hier naartoe. En toen denk ik van, uh, nou, dit wordt het hol van de leeuw. Want uh, de persoonlijke binding, nou ja, die is door diverse <laughs> mensen behoorlijk, behoorlijk genoemd. Uh, nee, ik vind, ik vind uh, met name uh, Goedemorgen Zandvoort, dat vind ik een, een ontzettend leuk programma. Maar uh, ja, het medium radio, en dat geldt eigenlijk voor alle media... Daar moet je enorm prudent mee omgaan. En uh, soms is het, uh, vind ik, uh, dat je nou ja, daar ook professioneel mee om moet gaan. Omdat je daar veel uh, mee kan bewerkstelligen. En je dus ook altijd bewust moet zijn wat je, daar, je daarmee kan bewerkstelligen. En daar heb ik wel eens een botsing over gehad. Omdat we daar van mening over verschilden. Stil. Ja. La, we hadden het al over geld. Laten we het nog even over geld hebben. Uh, heeft u enig idee hoeveel de gemeente bijdraagt nee, nee, nee, financieel aan de... Nee, ik heb het euh, net nog even gekeken op mijn computer ,huh, op kantoor, maar uh, daar stond het niet in. Uh, wat, ik wel wat ik wel gevonden heb, dat is, dat drie, uh, dat is een meting van 2000, dat uh, van de, de luisteraars 63% vrouwen is en 37% mannen. Nou, daar moet iets mee te doen zijn dan. Nou ja, dat denk ik ook, ja. En dat terwijl dit eigenlijk een mannenbolwerk is. Ik, was nu, ik ben nu eigenlijk Nou ja, dat enige. is dus de reden dat de vrouwen dat daarnaar luisteren. Waarom luisteren we ze, ja. ze. Luisteren allemaal naar die bronzen stemmen. En mannen ja. klinken mooier dan dat ze zijn. Oh, sorry. Of zij. Ja. Je ja. zit hoog, maar ja. tot een lang duur nog. Het kleiner, hoor. Nou, ik heb het uh, wel even uh, nalaten laten kijken. Het is 8100 euro per jaar, momenteel. Ja. Nou is het zo dat um, de gemeente krijgt uit het gemeentefonds uh, jaarlijks uh, een bijdrage per wooneenheid. Uh, mij is verteld dat uh, Zandvoort uh, 8.000 wooneenheden ja, heeft. Ja, ongeveer, ja. Uh, en het bedrag wat uh, wordt uitgekeerd uit het gemeentefonds is 1,26 per uh, wooneenheid. Ja. Kies dat een beetje met elkaar vanmiddag. Vroeger kom je uit op zo'n 13.000. Euro. Waar blijft die andere 5000 euro dan? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van prioriteiten. Dit is niet het enige wat belangrijk is voor Zandvoort. Maar ik zou zeggen, dat is al uh, genoemd door de heer Jongmans. Uh, we zitten in de verkiezingstijd. Uh, wat let je om straks bij de discussies van, uh, met de politieke partijen en de politieke partijen onderling. Om dat dus goed aan te kaarten. Want uh, dit is best een interessant onderwerp, denk ja. ik. En uh, het moment natuurlijk om iets te beloven. Het vreemde is namelijk dat uh, ook de provincie krijgt uh, geld uh, uit het gemeentefonds voor uh, uh, de regionale omroepen. Die, moeten het, die zijn verplicht om het door te geven. Maar de gemeenten zijn niet verplicht om het door te geven. Het is een merkwaardige kronkeling in de wet, denk ik. Maar... Nou ja, dat is zeker iets om aandacht uh, voor ja. te vragen. Ja. En, uh, Want uh, de uh, Verenigde Nederlandse gemeente ja. beveelt wel aan... Ja. Om het uh, volledig uit te keren. En met 5000 euro kan CFM jaarlijks heel wat extra's doen, natuurlijk. Want Vo als je omdraait, is de apparatuur verouderd. Ja. Ver ver ver ver Volkomen duidelijk. Maar ik denk ook dat dat een politieke zaak is. En uh, dit is het moment uh, deze maand om dat aan te kaarten, denk ik. We zullen de kans grijpen. Uh, uh, ook doen. Uh, overigens, ik, uh, ik hoorde dat uh, het. Uh, jazz-programma, dat dat het oudste programma is van CFM en het langste bestaat. Uh, ik ben even in een kast gedoken en ik heb een uh, behoorlijk aantal oude jess cdtjes uh, gevonden. Oh, en daar zit ongetwijfeld wat bij, Tom, waar je wat mee kan doen. Nou, dat, uh... De prijzen die erop staan, dat zijn nog guldens, hoor. <lacht> dat je, anders zou het een wat overdreven cadeau worden. Ik zal, het, uh, ik zal het eerlijk gaan verdelen onder de huidige presentatoren, want het is natuurlijk niet goed als ik alles in de wacht sleep. Nou ja, voor gezamenlijk gebruik. Bovendien paalt mijn huis zo uit. Ik weet al niet waar ik ze laten moet, maar ik zeg, hartelijk dank. Ik, ik zag dat de uh, palas wat scheef hangt ja, en dat zal dat, te maken oh, hebben ja. met ja, alles. Nee, maar dat komt ook door het hoedje wat erop staat. <lacht> Wat voor uh, wensen heeft het gemeentebestuur uh, qua programmering van uh, CFM? Ja, daar uh, overval je me natuurlijk. Dat is ook bij. de bedoeling. Uh, ja, dat is leuk. Uh, het, punt 1 is het niet mijn portefeuille, maar dan is het echt dat is extra makkelijk. Leuk om even, <laughs> ja. makkelijk om nou even tekeer te gaan, natuurlijk. Nou, ik dacht niet dat, er, uh, die, dat ik kritiek gehoord heb op de huidige pro de programmering. Uh, Goed, natuurlijk inhoudelijk, daar, daar kan je wel eens van mening verschillen. Maar de programmering zelf, daar heb ik uh, geen kritiek op gehoord. In, in, in eigenlijk al die jaren niet. Maar jullie hebben ook niet een idee van misschien zouden jullie daar eens nog wat mee moeten doen? Nou, dat is, daar, daar overval je me gewoon mee. Ja. Uh, dat, dat, daar heb ik uh, niet over nagedacht op dit moment. Nee. Of misschien dat de gemeente een andere rol kan spelen binnen de omroep. Behalve financieel gezien. Nou ja, daar, is, daar, kan ik, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Kijk, nogmaals, ik eh, noem dat veiligheidsaspect. Eh, wat ik zelf een belangrijke rol vind. Maar zo zijn er ook andere zaken. Wij hebben een website. Maar dat, eh, dat zou je natuurlijk ook via de radio kunnen verkondigen, onderdelen daarvan. Het zou een, een programma kunnen zijn... waarin je dus inderdaad de gemeentelijke mededelingen op een vast tijdstip... want dat is natuurlijk wel belangrijk als je daar effect mee wil sorteren. Zeg maar. Wat zeg je? Een rubriek. Een, een vaste rubriek. Je zou daar natuurlijk ook de, de, de, de, de, degene bij kunnen betrekken die voor de gemeente de publiciteit uh, regelt. Dat die een vast uh, programma onderdeel krijgt. We hebben jarenlang uh, hebben we dat gedaan. Hebben, we Sorry, dat bestaat vrij... niet. Jarenlang hebben wij uh, op de radio een, een gesprek gehad met de gemeentewoordvoerder. Uh, Eén keer in de zoveel tijd. Ja. Waarin dus allerlei gemeentelijke zaken. Dus, uh... Ja, en waarom is dat verzand? Omdat de gemeentevoorlichter het liet afweten. Oh. Ja, nou ja. De toenmalige is... dus. Ja, ja, ja, nou ja, we hebben nu een, een voorlichtster. En uh, dat is misschien een goed idee om dat uh, op te pakken. Ja. Onze programleider Sjaart Jongmans schrijft ja, even ik ga aan. Ik verkeerd zeggen. Ik uh, heb gisteren een gesprek gehad met uh, de heer Stevenink. En wethouder Tatas die heeft het net over de, over de site van de gemeente. Afgesproken is gisteren. dat we op de gemeentesite een uh, link krijgen naar onze livestream. Om in ieder geval tijdens de uh, verkiezingszaken uh, ook via de gemeentesite bereikbaar te zijn. En dat vind ik echt een hele positieve Dat is wel een play. Nou ja, dat, uh, dan kan je zien hoe actueel ik ben. Ja. Ja. Ja. Je zou bijna zeggen dat je het ja. wist. Ja. Ja. Ja. <coughs> wij, uh, wij hebben ook jarenlang een uh, programma gehad echt voor ouderen. Dat is helaas ook overleden. je van Plus was dat. Er zijn plannen om dat weer een herstart te geven. Uh, hebben jullie iemand in het, onder de ambtenaren die zich specifiek met ouderen bezighoudt? Uh, ja, die zijn, die zijn er wel. Er zijn er diverse natuurlijk. Maar uh, moeten dat speciaal uh, ambtenaren zijn? Nou ja, als jij zegt van ik zou het leuk vinden om aan zo'n programma mee te werken, ben je ook welkom. Nou ja, natuurlijk. inmiddels begin ik wel die leeftijd te krijgen om aan die deur te mogen kloppen natuurlijk. Dat is, maar ja, dat geldt voor jou ook. Ja, hè? Dus, klopt, uh, zeker. Ja. En zo zijn er velen. Uh, ja, dat is natuurlijk wat vooruitlopend op de verkiezingen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar er zijn ambtenaren die zich speciaal bezighouden met het oudere beleid. En uh, ja, er gaat natuurlijk veel gebeuren in Zandvoort... Uh, het, het huis in de duinen, daar zijn bouwplannen voor en uh, nou ja, dat kan een behoorlijke verschuiving uh, met zich meebrengen in het totale oudere beleid in Zandvoort. Ik ga er binnenkort eens even contact met jullie over opnemen, want uh, misschien dat er mensen zijn die zeggen... Dus uh, we krijgen een soort omroep max uh, daarbij ja. hier in Zandvoort. Ja. Nou ja, dat is uh, nooit weg natuurlijk. Wat zeg je nou. Nee, het is tien voor. Ik denk misschien kunnen we even een plaatje draaien en dan gaan Uitstekend. we daarna weer verder. Ja, hoor. Het is gratis van ja. Vertel. Is, is, is, is Ja, aan? we zijn is al. Is ja, is nou, je, bent, je, bent, je bent in de eten, ja. Nou, nou de, de vraag die gesteld werd, hoe krijg je de jongeren naar de stembus? Ja. Ik zeg, nou, boven de stemlokalen zetten, het is gratis van ja. Ik zeg, alles wat gratis is, dat, uh, trek, dat trekt dat, trek, trek, trek Nederlanders nogal aan, ja. ja. Maar uh, serieus antwoord daarop uh, ja, is natuurlijk altijd een, een lastig probleem. En uh, dat kan je niet alleen lokaal natuurlijk oplossen om de jeugd te interesseren voor de politiek. Uh, maar wat wij uh, waarschijnlijk in Zandvoort wel weer gaan doen, dat is een, een soort uh, jeugddebat... Organiseren. Dat staat uh, in de stellingen en uh, moet er alleen uitgetrokken worden. Ik weet nog niet wie dat gaat trekken. Maar, maar het is drie maart al. Uh, uh, gaat dat gebeuren? Ja, maar je organiseert zoiets toch in enkele dagen. De... Ik, ik hoop maar wat het is het jeugd? Uh, tot en met tien, tot en met 16? Nou, ik denk toch wel dat het de bedoeling is om je op de stemgerechtigden te uh, richten. Okay. 18 jaar en hoger. 18, 18 plus. Lek, maar, maar wat er het hele, de hele periode door gebeurt, dat is om jongeren. En dan hebben we het over groep 8 van de lagere scholen. Omdat veel voortgezet uh, voor, voor onderwijs hebben we hier niet in Zandvoort. Maar die worden jaarlijks uitgenodigd in een soort schaduwraad. Uh, en dat is, uh, dat is verdomd leuk. En dan, dan, dan, dan zie je ook echt wel dat ze belangstelling hebben. Discussiëren leren we ze, de orde van de vergadering. Nou, ik zou bijna zeggen: dat kan je niet vroeg genoeg leren. Aan kandidaat-raadsleden hoe de orde verloopt. En, Zouden ze het eigenlijk weer vergeten daarna? Nou, ik denk dat het vroeger nooit gedaan werd. Dus het, het, het zou beide kunnen. Dus jong geleerd, oud gedaan zou het moeten gaan worden. Hè? Ja, ja, ja. ja, Maar ja, het vreemde is wel uh, rond je tiende levensjaar. Alles is nieuw, leuk en, en dan een mooi raadhuis. Dus iedereen dan, dan zijn ze inderdaad ook enthousiast. Maar ja, naarmate ze wat ouder worden, 16, 17, 18. Tuurlijk, dan ja. gaan ze klagen, er is niks te doen. Ik mag ja. nergens heen, ik mag nergens naar binnen. Ik mag niet roken, ik mag niet drinken. En dan moeten ze stemmen, ja. Op hun achttiende, maar dat hebben ze twee jaar lang alleen maar... Uh, gezeur, zeg maar. Of in ieder geval geen leuke, positieve, positieve dingen. Nou ja, je, je, je ziet ook duidelijk dat er kandidaten zijn die daarop inspelen en die uh, verkondigen dat uh, alles mag en alles moet kunnen, enzovoort, enzovoort. Ken dus... er een? Hij noemt zijn snotaap. Ja. Oh, dat... oh, met het vingertje. Lach Dan... <Quan> de... bij mij de rust met daarna een VGD erop. Die, die, had ik, die had ik niet voor ogen. <t> Uh, ja, uh, CRM uh, zendt uh, maandelijks de gemeenteraadsvergaderingen uh, uit, die soms ont, uh, ontaarden in Poolse landdagen. Uh, hoe belangrijk is dat? dat? Want jullie geven het zelf ook door op de website. Ja, uh, het is uh, verduvelt moeilijk om het levendig te houden voor de, de, de, de luisteraar. Uh, want er vallen veel stille momenten. En zeker wanneer er schorsingen zijn die lang duren, dan uh, denk ik dat je het kan verlevendigen door iemand uh, met een microfoon door de gangen te laten lopen. En uh, mensen te interviewen. Ja, het maakt niet uit wie. Iedereen die daar aanwezig is, kan geïnterviewd worden. Maar belangrijk is wel dat daar enige deskundigheid aan te grondslag ligt. Want dat je wel weet hoe de procedures zijn, dat je weet waarom iets is. En, uh, dan is het wel aardig om de meningen op zo'n moment te peilen. Maar en... hoe ziet u dat voor zich dan? Want vaak is een schorsing is niet voor niks. Nee, dus dan gaan nee, mensen ook met elkaar in conclave En als er dan iemand met een microfoon zit nee, die even nee, snel nee. wat wil vragen, dan, nee, nee, dan kan nee, nee, dat misschien... Nee, uh... Ja, maar je hebt altijd nog, en daar hebben we dat niet zo, daar is zo erg veel van is antwoord, maar je hebt de, wandel, de wandelgangen, je hebt de publieke tribune. Mm -hmm. Wanneer er dus een schorsing is, dan uh, kan iedereen in principe door elkaar lopen. Dan is de orde van de vergadering tijdelijk opgeheven. Dus je kunt als interviewer met de microfoon, uh, Jan en Alleman interviewen, raadsleden, burgemeester... Uh, Degene die dan niet uh, bij de onderhandelingen of de besprekingen betrokken zijn en dat is vaak niet Het uh, zijn vaak maar enkele raadsleden die om een schorsing vragen uh, uh, twee raadsleden die in conclave willen die kunnen om een schorsing vragen oké okay. uh, dus er is altijd is ruimte ruimte genoeg. zat om uh... Ruim, ruimte zat en mensen genoeg we moeten helaas niet stoppen met uh, haar uh, nou, ja, de taart Want want tijd uh, dwingt ons om uh, ik Zometeen het ANP-nieuws, wat wij ook duur moeten betalen, trouwens, uh, uh, uit te zenden. Nou, het is ellende. Ik heb begrepen dat u het nog eens dunnetjes overdoet aanstaande dinsdag. Dan ja. bent, bent u ook dan een is hart het welkom. Dan is het in take dan five. En, dan, uh, zal ik er, dan zal ik er zijn. Hartstikke leuk. Namens het college. Dan hoeven er geen cd's te worden meegenomen. Die zijn nu al in dank en vaart. <lacht> en dat, ik heb nog een kast vol. <lacht> Dit was Goedemorgens antwoord van uh, zaterdag 6 februari 2010. Een programma wat vol zat met uh, eigenlijk bekende en misschien alweer vergeten stemmen. Namelijk presentatoren van dit programma en van andere programma's. Want we vierden een beetje het twintig jaar bestaan van onze omroep. Aanstaande dinsdagavond vanaf 6 uur is het bal in take 5. Iedereen is van harte welkom centjes hoeft niet, maar mag wel. Dat ze zullen dankbaar in of vak worden genomen door onze voorzitter Pieter Joustra. Wij sluiten af dit programma met dank aan David Habig die ondanks de chaos het toch allemaal keurig de lucht in heeft gezonden. Allemaal een prettig weekend en misschien tot dinsdag.